In Groesbeek plaatste amateur-topklasser Achilles 29 zich ten koste van Telstar, een club uit de eerste divisie. Strafschoppen brachten de beslissing nadat na verlenging 1-1 was gebleven. Barcelona-speler Affelay heeft een zware knieblessure opgelopen. De Oranje International is waarschijnlijk een half jaar uitgeschakeld. Affelay scheurde tijdens de training een kruisband in zijn linkerknie en hij wordt morgen geopereerd. Het weer, het is droog, vannacht plaatselijk mist, minimaal rond 9 graden. Morgen afwisselend stapelwolken en zon en een graad of 18. In het weekend veel zon en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Zomer Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. The yes. yes. Op het ritme van Zandvoort, ook op TV. C F M Text TV op kanaal 45. C F M. Ni mian tu kuchiri baki rakila, pallavi tu mukdaaluka rakila. And dance with you're mind I don't break something to the body Young kids, don't be scared It's an incident, so that's yeah. you Young kids, don't Time to play We build it up filled And build. it up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 het stond vandaag in de zon, zo, zon. Vroeg in de ochtend. mooiste meisje dat ik ooit heb gezien. Niets aan de hand van al de liefde.